Tien uur, jopboot met het NOS-journaal. De Griekse autoriteiten hebben een groep activisten vanmiddag verboden... om met een aantal schepen te vertrekken naar de Gazastrook. De schepen hadden zich een paar dagen geleden verzameld in de buurt van Athene... met hulpgoederen voor de Palestijnse bewoners van de Gazastrook. Ze waren van plan om de blokkade te doorbreken... die Israël voor de kust van de Gazastrook heeft ingesteld. Israël zegt dat het wil voorkomen dat er via zee... wapens worden gesmokkeld naar de Hamas-beweging. De Griekse kustwacht hield eerder vandaag al een Amerikaans schip tegen... dat de haven van Athene wilde verlaten om zich bij de vloot te voegen. Volgens de activisten oefent Israël zware druk uit op de Griekse regering... om de afvaart te verhinderen. Een woordvoerster zet te hopen dat de schepen woensdag of donderdag... alsnog kunnen vertrekken. In Londen woedt een grote brand in een vijfsterrenhotel. Het Hilton Hotel is ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brand veroorzaakt dikke rookwolken. Het hotel ligt in de buurt van Buckingham Palace. De Franse politie heeft vanmiddag de bus van de Belgische wielerploeg Step in beslag genomen en doorzocht. Na een paar uur werd de wagen weer vrijgegeven. Morgen gaat in de Vendée, in het westen van Frankrijk, de Tour de France van start. De Franse justitie is op de wegen daarnaartoe al de hele week bezig met zoekacties naar verboden middelen. Eerder werden bij een tolkantoor op een snelweg ten noorden van Nantes alle wagens van wielerploegen die deelnemen aan de Tour door de Franse politie doorzocht. De finale op Wimbledon gaat zondag tussen titelverdediger Rafael Nadal en Novak Djokovic. Nadal versloeg vanavond in de halve finale de Britse hoop Andy Murray in vier sets. Murray won de eerste set, maar kon vervolgens niet op tegen de Spanjaard. Eerder vandaag won Djokovic ook in vier sets van de Fransman Chonga. Door zijn finale plaats neemt Djokovic de eerste plaats op de wereldranglijst over van Nadal. Ook al wint Nadal zondag van Djokovic. En dan nog het weer. Opklaringen met hier en daar een bui. Morgen af en toe zon, alleen in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Zondag ook af en toe zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANBW verkeersinformatie. Met files op de Ringweg Amsterdam, de A10 zuidrichting Amersfoort. Tussen Knoppen de Nieuwe Meer en afit rij 2 kilometer door werkzaamheden. A20 in de richting Hoek van Holland bij de Afrit Spaanse polder 2 kilometer door een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrij. En de werkzaamheden A28 zullen richting Hogeveen... bij de Afrit Stappers 2 kilometer. En richting Utrecht, daar staat de werkzaamheden tussen Afrit Maarn en weer 4 kilometer. Langs de lijn met Menno Rehmeijer. Goedenavond, eigenlijk twee grote onderwerpen deze uitzending. Natuurlijk de finale op Wimbledon, die gaat tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. Djokovic versloeg Tonga en Nadal won van publiekslieveling Andy Murray. Still two matchpoints. Het is Nadal weer. Hij He the het hart uit Murray. Ja, de, Tour de France Frans begint morgen. Dat andere grote evenement waar we over gaan praten. Robert Geesink gaat voor het podium. Ik, ik hoop het ook dat ik dat kan. En uh, ik ben ervan overtuigd dat ik uh, in zeer goede doen ben. En uh, het allerbeste gedaan heb wat ik had kunnen doen in de aanloop ernaartoe. Maar het is nog meer hoor. Lange afstandswemster Lindsay Heijster bijvoorbeeld is druk met de voorbereiding op het WK. Daar kan ze zich kwalificeren voor de Olympische Spelen. Op de 10 kilometer moet het gebeuren. Ja, goed, ik uh, schrijf nu al in mijn broek als ik daaraan denk. Ja, ik vind het echt heel spannend, ja. Dit en honkbal zijn de ingrediënten voor deze uitzending van Langs de Lijn. En het honkbal is het World Ports Tournament uh, toernooi. Ja, dat is dubbelop natuurlijk. nederland cuba tweede keer alweer uh, dit toernooi trouwens. Theo Plachard, goedenavond. Dag ook. Die eerste ging verloren met 4-1. En nu? Ook de tweede ging verloren en dat is heel jammer... want uh, bij winst zou Nederland zich rechtstreeks geplaatst hebben... voor de finale aanstaande zondag... ...tegen Taiwan, dat al zeker is van die finale. Dus de opdracht vooraf was duidelijk. En ja, ze zijn er heel dichtbij geweest... ...maar net niet de eerste drie innings bijvoorbeeld... ...was er helemaal niets aan de hand. Aanvallend ging het redelijk met het Nederlands team. Ze lieten wel vier honklopers achter. En verdedigend ging het goed... ...maar in de gelijkmakende vierde beurt... Cuba aanslag Twee enorme fouten van midvelder... Shalimar Danchi van Nederland. Die kreeg twee ballen op zich af... En die liet hij tussen de benen doorrollen, ja. En die kans lieten de Kubanen zich niet ontnemen om te scoren. Het werd 0-2. En Nederland kwam eigenlijk ook nog goed weg in die beurt. Omdat Cuba nog drie honklopers achter liet. Maar Nederland kreeg nog uitstekende kansen om veel dichterbij te komen. En misschien over Cuba heen te gaan. In de zevende beurt zelfs. En in de allerlaatste slagbeurt drie honken vol. En Brian Engelhard aan slag, de aangewezen slagman. Die helemaal niet goed in het toernooi zit. En ook deze tik, zijn laatste tik, was niet genoeg. En dat was einde wedstrijd, zodat uh, Nederland nu met uh, lege handen staat. Meer hits geslagen dan Cuba, maar toch niet rechtstreeks naar die finale, Menno. Maar nog een klein kansje, begrijp ik wel. Een theoretische kans, ja. Morgenmiddag uh, het uh, interessante duel tussen Nederland en het team van Curaçao. Dat verrassend goed presenteert deze week. Nederland moet in elk geval dat duel winnen. En dan maar afwachten wat uh, Cuba die avond, morgenavond gaat doen tegen Duitsland. Duitsland staat onderaan, heeft maar één wedstrijd gewonnen. En die zouden dus echt moeten gaan stunten, zouden moeten gaan winnen van Cuba. En dan heeft Nederland uh, wel die finale bereikt. Maar ja, die kans is uh, buitengewoon uh, klein. Minimum. Uh, ja, minimum. Theo ja. vanuit Rotterdam bij het World Poor Tournament. Dankjewel. Novak Djokovic is vanaf maandag, als de nieuwe wereldranglijst wordt geproduceerd... de nieuwe nummer 1 van de wereld, nu al. Hij bereikte die mijlpaal door in de halve finale van Wimbledon... te winnen van Jo Wilfried Tsonga. Uh, Marcella Meska heeft dat natuurlijk gezien. En we hebben het ook gehoord, Marcel van jou op, uh, op, hier op Radio 1. Tsonga, uh, die eerst nog veleren versloeg... maar vond het vandaag niet kon maken tegen Djokovic. Nee, ik denk dat het toch uh, ook te maken heeft. Kijk, als je van Federer wint. Want Tsonga stond toen ook twee ja. sets tegen nul achter. Speelde de perfect match, zoals hij dat zelf uh, zei. De perfecte wedstrijd. Ja, dat gaat natuurlijk heel veel krachten kosten, fysiek. Maar vooral ook mentaal, op zo'n groot podium. En dan ja. nog winnen. Ja. Maar dan moet je tegen iemand die eigenlijk nog een plaatsje hoger staat... en misschien nog wel ietsjes beter ja. is dan Federer. En dan moet je dat weer laten zien. Ik denk dat het iets te veel gevraagd was. Dat de tank toch een beetje leeg was, want hij speelde aanzienlijk minder. Ja, wisselvallig vooral. Heel wisselvallig. Het is ook wel weer een beetje typisch Tsonga. Ze noemen dat zo mooi. Hij ja. is een streaky player. Uh, een, een speler die ja, fases heel goed kan spelen. Drie, vier games foutloos. Ja. Uh, blinde winnaars kan slaan. Maar soms een concentratieverlies. Wat nonchalant wordt. De slordig. Uh, slordig, fouten Lenger, maakt. Ja. En uh, dat gebeurde ook in de tweede set. De eerste set ging uh, naar Djokovic... nadat hij een breek achter stond. Nou ja, dat vreet dan een beetje ja. in zong aan zijn hoofd. Anderhalve set lang ging hij fouten maken. Was er eigenlijk niets aan de wedstrijd. Nee. 4-2 achter, derde set. En toen... Ja, ging hij van de handrem los. En toen ging hij weer uh, aanvallend tennissen, vrijer. Hij dacht, ik ja. heb niks meer te verliezen. En toen ging hij met partij leuk tennissen en goed spelen ja. en de derde set winnen. En toen werd het ineens nog hartstikke spannend. Maar goed, al met al Djokovic beter en die won uiteindelijk in vier. Maar waar zit het dan in bij Djokovic? Is dat de degelijkheid van Djokovic? Ik denk bij Djokovic dit jaar vooral de mentale kracht. Want hij had matchpoints in de derde set, tiebreak 11-9 ja. verloor hij. Nou, dan denk je: Goh, hè, met die nummer 1 ranking ja. eh, op het spel. Dan denk je van: Nou, nu stort hij in. Hè? Ja. Nu wordt het een wedstrijd. Dat zie je ook vaak genoeg natuurlijk in de tennis. Dat zie je bij bijna ja. iedereen. Maar niet dus bij Djokovic. Wat doet Djokovic? Die wint de eerste acht punten van de vierde set. Dus twee love games ja. met een break erbij. En het was eigenlijk over. Hij liep uit naar 3-0, hield de breekvoorsprong vast... en kon het uitserveren. Dus dat geeft de mentale kracht. En ja, hoe goed Djokovic op dit moment in zijn vel zit, dat geeft het al aan. Ja, kun je heel kort uitleggen waarom hij nu al dan de nummer 1 is maandag? Ja, dat, is, uh, dat heeft te maken met vorig jaar. Vorig jaar verloor Djokovic in de halve finale. Ja. Nadal won het. Dus Nadal, als hij wint, krijgt hij geen nieuwe punten nieuwe, oh, erbij. Dat was het. Ja. En Djokovic heeft nu extra punten. Extra punten. Ja. Het is te begrijpen. Maar goed, voor degene die ja. zich afvraagt... van ja, hij moet onderwinnen, uh, waarom wordt Nadal het dan niet? Nou ja, Nadal uh, ook in goede doen, hebben we vandaag even gezien. Ja, want het is natuurlijk toch altijd even de vraag... want hij heeft dus die voetblessure. Ja. Er wordt veel in de persconferenties over gepraat. Hij wordt geïnjecteerd, dat hij vijf uur gevoelloos is in die vroeg. Hij neemt pillen, hij wordt behandeld. En dan denk je, ja, hoe kan je dan zo goed spelen? Ik zag het er niet aan af uh, nee. vandaag. Jij denkt nee. ook niet. Hij... De snelheid. Uh, ja, hij hij toch... liep alle kanten echt uh, waanzinnig goed. Ja. Dus met die voet zit het wel goed. En um, ja, het blijkt gewoon op dit niveau. Ze hebben allemaal wel een pijntje. En ja. die Murray had het ook bij zijn heup en bij zijn lies Zag je af en toe ook een beetje kermend kijken. Het hoort erbij in dit ja. stadion. En zeker als je op gras speelt. Dus maar Nadal ja. fysiek toch weer heel erg sterk. Ja. Maar Murray was wel heel erg goed de eerste anderhalve set. Ja. Ja, hij speelde heel risicovol tennis. Dat wordt ja. vaak gezegd, ook door de commentatoren. Zeker in Engeland, Boris Becker, John McEnroe, Tim Hammond, Greg Rosetti. Nou, noem ze allemaal maar op. Ja, Murray is te defensief. Hij moet aanvallen. Hij moet uh, agressiever tennissen. Ja, wat doet hij vandaag? Hij speelt inderdaad agressief. Gaat voor de winners. Risicovol tennis. En dat werkte dus ja. wel. Zeker in de eerste set, 7-5 won hij die. Had een kansje aan het begin van de tweede set. Wacht even, kansje is geen kansje. Een grote kans. Dat wou ik zeggen. <laughs> maar een vrij veld. Ja, een, een echte sitter. Hè? Ja. De, voor hen die die weg kon slaan. Om hem alleen maar aan te raken. Ja, en daar had hij mee op breakpoint kunnen komen. Ja. Maar goed, dat telt niet in tennis. Uh, hij miste die bal. Uh, vervolgens raakte hij wat uit zijn concentratie. Ja. De game daarna verloor hij plotseling zijn service... En het was helemaal weg bij Murray. Die verloor zeven games op rij, Drie keer achter elkaar zijn service. Tweede set weg, 6-2. Derde set weg, 6-3. Ja. Ja, en de wedstrijd was helemaal gekanteld. En de ja. vierde set uiteindelijk uh, ook makkelijk naar Nadal. Maar nou ben jij zelf speelster uh, geweest op topniveau. Wij, wij hebben vandaag allemaal gekeken. En we hebben allemaal achteraf natuurlijk. Is lekker makkelijk. Maar konden we allemaal dat punt aanwijzen. Dat, dat ene punt in die tweede set. Werkt het zo in het tennis? Kun je dan de weg kwijtraken? Dat kan, in de meeste gevallen gebeurt dat ook ja. zo. Maar de Big Four, de Fabulous Four, Nadal, daar werkt het toch altijd anders. Hè. En ook bij Murray. En zeker in een best-of-five. De wedstrijd is lang. Ja. Murray zei achteraf... nee, dat is niet het punt waar ik het op heb verloren. Nee. Uiteindelijk is het Nadal die beter is, die balvaster is... die weinig fouten maakt. Uh, maar het was uh, voor, eigenlijk, voor iedereen die die wedstrijd zag... was het wel een heel Toppen. belangrijk punt. Dan had hij misschien in vijf sets verloren in plaats van vier. Dat toch zo wel. had het ook nog op wel. Ja. Want als je dan naar Dal staat te kijken. dan denk je de eerste anderhalf zet. die zit nog niet lekker in zijn vel. M maar als je dat weer vergelijkt met een Tsonga. die niet lekker in zijn vel zit. daar zit nog een wereld van verschil in. Zo goed is die Nadal. Ook als zit hij niet lekker in ja. zijn vel. dan ziet het er nog fantastisch uit. scoort hij hm. toch heel veel punten. Ja, nou, dat is misschien net het verschil tussen de allerbeste. en degene die daar net onder ja. zitten. De allerbeste en die raken niet in paniek van, van één geweldige misser... of, of één moment, uh, een dubbele fout en een, en een serviceverlies. Nee, de volgende game pikken ze dit weer op. Net als Djokovic, ja. die meteen na dat setverlies matchpoints weg... de eerste acht punten van de volgende set. Dat doet bijna niemand. Dat is alleen weggelegd voor de ze aller, top drie, top, top vier misschien van de wereld. Ja. Um, Nadal is zo'n speler, als ik dat dan zie, dan denk ik... ja, daar kun je één set van winnen, maar die moet gewoon... vier van de vijf sets top zijn. Toch? Ja. Nou, Anders heb je geen kans. Dat maakt het ook zo moeilijk. Uh, Murray Nadal stond 11-4 in het voordeel van Nadal. Oké, okay, hij wint de meeste keren. Maar ja. toch had Murray hem een aantal keren ja. te pakken gehad. Maar ook op grote toernooien? Niet op de Grand Slams. Want de drie keer op de Grand Slams was het gewoon uh, straight sets voor, uh, voor, voor Nadal. Zeker ja. die laatste twee keer op Wimbledon. Ja, drie setjes ja. voor Nadal. En dan krijgen we de finale. Ja. Nadal, Djokovic... Ja, ja, ja, titelverdediger Nadal. Uh, ja. Ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat Nadal, nu die, die eerste positie... dat dat er toch iets van zijn schouders is afgevallen. Dat dat misschien hem wel wat vrijheid geeft ja. in spelen. Vrijheid in, in, in denken, vooral in zijn hoofd. En ik denk dan ook vooral nog aan die laatste twee wedstrijden... die ze tegen elkaar speelden. Nadal Djokovic, dat was weliswaar op Greffel. Ja. Madrid, Rome, de finale. Maar ja, het hol van de leeuw. Hè, dat is toch de ondergrond ja. van, van Nadal. En Djokovic won die beide partijen in zo geweldig goed tennis. En dat zit misschien nog een beetje in het hoofd van uh, Nadal. Dus ja. het kan wel eens heel erg spannend gaan worden. En misschien gaat Djokovic wel zijn eerste Wimbledon titel Oeh, zo, zo Ik helemaal. weet het niet, maar en, het zou kunnen. Ja. Als, als liefhebber vraag ook, wordt het een mooie wedstrijd? Want het hangt ook altijd van verschillende spelstijlen af. Ja, dat hopen we natuurlijk ja. allemaal gezien toch wel de, de mentale weerbaarheid van alle twee deze mannen. Uh, het prestige, hè? Uh, ja. wat is natuurlijk grappig. Uh, Djokovic staat maandag één, maar ja misschien verliest hij zondag wel. Dat, dat, dat is zou heel niet zijn. Dat vringt een beetje. Zijn, flink een beetje. Dus, ja. dus, dus prestige op het ja. spel. Dus ik verwacht een hele mooie spannende wedstrijd. Ja. Voordat zover is, hebben we eerst nog de damesfinale. Er wordt veel gezegd over de damestennis en uiteindelijk hebben we dan de finale. Sharapova tegen Kvitova. Nou, wat mogen we daarvan verwachten morgen? Moeten we daar voor thuis blijven? Ja, zeker. Oh ja. Het zou Even toch wel weer heel mooi zijn. Persoon, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> natuurlijk. Nee, het, het zou sowieso ook wel weer iets, iets hebben als Maria Sharapova. na zeven jaar weer haar tweede Wimbledon-titel wint. Hè? Want ze was nog maar 17-jarig ja. meisje. Een nobody. die in 2004 uh, ja, uit het niets ja. kwam en, en Wimbledon won. En die heeft veel ellende gehad: schouderoperatie, ja. elleboogproblemen. teruggevallen op de ranglijst. De service heeft ze. Ja, uh, enorm moeten veranderen, de techniek. Die service, met name de tweede service, is er niet beter op geworden. Nee. Slaat veel dubbele fouten. Dat is een beetje ja, het, het, het sleutelwoord ja. morgen. Hoe gaat die tweede service? Aan de andere kant is zij zo ervaren. En, en zij is denk ik de enige vrouw in het hele tennis... die zich niet gek laat maken als ze dertien dubbele fouten slaat. Want normaal ja, komt het schaamroodje <laughs> op, de, op de wangen... Ja. en je slaat geen bal meer. Dat ja. heeft invloed op je spel. Maar niet bij Shara Pova. Die is zo gefocust voor de winst. Dat uh, ook met slecht spel en ja. ook met dubbele fouten kan zij toch winnen. Dus ik, zij ik heeft jou, een streepje ik voor. Ik hoor jou verder niet over Kvitova. Dus... Nou, dat is, dat, is, dat is een beetje onterecht. Want Petra Kvitova is... Uh, 21 jaar. Is een hele goede speelster. Heeft perfect tennis voor gras. Big serve. Goed gevarieerde service. Grote returns. Goede forehand. Dus ze heeft de wapens om te winnen hoor. Absoluut. Klinkt toch als de moeite waard om even naar te kijken. Sharapova. Sharapova. Marcella, dankjewel. Veel plezier morgen. C'est pour le piping à la patate, mais qu'à bien plus qu'un radis Voilà donc mes Jeff, j'ai que dalle, j'ai que Nishaniel t'es que j'ai Alors voilà moi pour mon gasdal ...mogen wij nog wel gewoon Fransstalige plaatjes draaien... ...want u weet dat voor de Nederlandstalige plaatjes moeten bij de buren zijn. Uh, en ze kunnen er wat van hoor. Twee jaar geleden grote toerit, la caravan passé... ...en uh, met de sterke tekst salade en tomaten en uien. Gio Lippers in Frankrijk, goedenavond Gio. We zitten aan de koffie hier, Menno. Oh, salade, tomaten en uien die zijn inmiddels allemaal weg. En de knoflook. En de knoflook is ook weg. En de knoflook. Goed, Gio Lippens vanuit Frankrijk, beste luisteraars. Want het grootste deel van deze uitzending, ik had het al aangekondigd... gaat natuurlijk over de Ronde van Frankrijk. Editie nummer 98, morgen verstart. Um, ja, en dan moeten we het maar eens gewoon met de deur in huis vallen. Hebben wij Nederlandse favorieten, Gio? Nou, eentje, Robert Geesink. Dat is toch degene waarvan we nog in ieder geval het meeste moeten verwachten. En de rest rijdt allemaal mee voor hele leuke succesjes. Misschien, uh, misschien wel om te knechten om Robert Geesink in de richting van een goede klassering te helpen. Uh, maar Geesink is absoluut de man op wie wij dan als uh, oranjevolgers moeten gaan letten. Ja. Dan hebben we uh, even maar de Nederlandse favoriet uh, in de etalage gezet. Want eigenlijk moeten we beginnen met de telexen die begonnen te rinkelen uh, vanavond. Ook hier natuurlijk in Nederland een inval uh, bij Quickstep. Uh, een bus in beslag genomen. Uh, dat was het verhaal op dat moment in de de loop van de avond hebben we begrepen dat het een beetje vals alarm is geweest. Ja, de Belgen die hebben er een prachtige uitdrukking voor. Ik ben nog even die uitdrukking kwijt voor een storm in glas glaswater. René Wijkens, de motorrijder, zit naast me. René, wat was nou precies die Belgische uitdrukking? Een scheet in een fles. Ja, een scheet in een fles dus. Zo noemen ze dat in België. En ja, dat is het eigenlijk wel. Aan de andere kant, het is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde gedonder... aan de vooravond van de Tour. Want we hebben natuurlijk ook toch eigenlijk in de aanloop naar de Tour... dat hele geval gehad van die Wim van Zevenand. Die chauffeur van dat VIP-busje van Omega Pharma Lotto die uh, ja, spullen uit Australië had laten overkomen... die nogal uh, ja, gevaarlijk blijken te zijn, uh, PB500. En uh, ja, dat zijn typisch van die dingen die ja. altijd aan de vooravond van de Tour gebeuren. Twee jaar geleden trouwens, hoor, want we hadden het er laatst nog over. Twee jaar geleden waren we op weg naar de Tour... en toen kwam het gevalletje Thomas Dekker naar boven... Uh, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Er gebeurt altijd wat. Ja. Maar uh, wat, wat doet het met zo'n ploeg op zo'n avond voor de start? Nervositeit, uh, denk ik, uh, bij zo'n ploeg. Uh, Adi Engels die uh, tegenover uh, onze collega's daar uh, ter plekke toch uh, reageerden van... jongens, niks aan de hand, uh, wij eten gewoon rustig verder. Maar iedereen is daar toch best wel nerveus onder... Ja. op het moment dat er uh, zo'n inval is dat een bus wordt meegenomen naar een politiebureau. Niemand vindt dat leuk. En uh, zo'n ploeg komt dan ook altijd in een kwaad daglicht te staan... of ze nou iets vinden of niet. Nee, er blijft altijd iets van hangen natuurlijk. Het ja. onderwerp doping zal vaker voorbij komen. Dat onvermijdelijk ook natuurlijk weer deze tour. Wat je ook steeds vaker hoort is dat sporters positief testen... omdat ze besmet vlees zouden hebben gegeten... We en het verhaal Alberto Contador natuurlijk, die dat Clem zou zijn Buterol, overkomen. Ja, ja Clem uh, De Rabobankploeg doet er alles aan om dat risico uit te sluiten. Luister maar even naar een reportage van Jeroen Wilaert. Alberto Contador is uitgefloten bij de presentatie in de Arena in puy du Fou Donderdagmiddag. Dat gaat met Robert Geesink en Rabobank niet gebeuren... want het vlees wordt streng gekeurd, Harold Knebel. Nou, je doet waarschijnlijk op het probleem met Contador en zijn klembuterol uh, uh, aanwezigheid in zijn lichaam. Hoe klein het ook was, hij uh, wijst, uh, verwijst naar uh, zeg maar een stuk vlees wat hij heeft gegeten. We weten dat er een probleem is in de voedingsproblematiek. Uh, Mexico China, China worden daarbij genoemd als landen waar vervuild vlees vandaan komt. Om het zeker voor het onzeker te nemen hebben we onze koks vlees in Nederland bij vertrouwde adressen ingekocht. En van elk stuk wat de is voorgeschoten krijgen is er een stuk afgesneden in Nederland bewaard, ingevroren. Mochten er ooit problemen komen, dan kunnen we verwijzen naar de, zeg maar, de stukken vlees die wij, wij hebben gebruikt. Ook vlees wat hier wordt ingekocht, eh, dan wel wordt ingevlogen, gaat hetzelfde mee gebeuren. Als het vlees wordt geprepareerd, dan nemen we nog een uh, sample... en die slaan we ook op tussen het, uh, het gebakken of gekookte vlees... of hoe we het ook voorbereiden, zeg maar, wordt ook nog eens een keer apart opgeslagen. Ja. Geen vrees voor vlees in Frankrijk. Uh, Dat in, in Nederland ligt dus al de basisvoorraad, zullen we maar zeggen. Maar kan er dan toch niet één verkeerd stukje tussendoor glippen? Nou ja, kijk, we nemen hiermee een hele grote en rigoureuze stap... om zeg maar, nog een extra controleslag te maken... Ik denk dat de wijze waarop we het doen, we hebben nooit problemen gehad met voeding. Maar we proberen het steeds professioneler aan te pakken. En ik denk dat dit gegeven, de problemen die we kennen in de wereld, nog een extra stap is daaroverheen. Ja. Goed idee voor Contador. Wellicht. Ik, ik las vanmorgen in de krant dat zijn, zijn kok ook eh, maatregelen van bij Saxo En eh, ik denk dat elk team wel op zijn kwivivie is nu qua voedsel. Omdat het toch een, ja, een, een, een probleem is waar we tegenaan kunnen lopen. Ja. Maar sowieso, het is onvoorstelbaar dat iets dergelijks opnieuw zou kunnen gebeuren. Dat weet ik niet of het onvoorstelbaar is. We hebben... Want de lessen worden toch niet goed getrokken in het wielrennen? Dat weet ik niet. Ik denk niet dat je die conclusie kan trekken. Ik denk dat je een conclusie kan trekken dat, uh, dat je moet uitkijken voor, uh, voor vlees. Eh, als je dat ergens hebt ingekocht, dat er een hele kleine kans. Maar hoe klein die kans ook is, wij willen dat uitsluiten. Mocht er iets met voedselbederving eh, be zijn. of eh, Het kan ook andere zaken zijn die we, waar we tegenaan lopen. Dan hebben we een bewijsmateriaal of het wel of niet eh, aan de vleeslag. Gelet op de belangen van de oude boerenleenbank, die Rabobank is. Moet je echt in Nederland wel bij vleesmeesters gezocht hebben? Nou, we hebben bij de bij goede adres ingekocht. Geen boeren, geen slagers die na afloop kunnen zeggen... Hey, uh, wij worden het verkeerd uh, aangepakt. Dat denk ik niet. Ik denk dat er bij een vertrouwde adressen We hebben een nieuwe, nieuwe kok, uh, ja, zeg maar een bedrijf dat ons helpt, het heet Boretti. En die hebben meesterkoks en die hebben dat allemaal ingekocht. En dat doen ze al jaren voor andere organisaties. Zeer, uh, zeer capabele mensen. Dus we gaan ervan uit dat zij de juiste kwaliteit aanschaffen. Ja. Uh, wat voor vlees hebben we het dan over? De beroemde ene biefstuk... Nou, ik weet niet welke briefstuk je op doelt, maar er wordt normaal vlees, kip en uh, biefstukken en dergelijke ingekocht. En dat wordt uh, de komende weken gebruikt. Ja. Vroeger uh, aten renners gewoon nog wel eens een keer wat de pot schaften in Frankrijk. Is die tijd helemaal definitief voorbij? Ik denk in deze tijd van topsport is dat wel voorbij. Ja, we hebben zeer uitgebalanceerde diëten voor renners. Uh, per renners verschillend. Dat is door onze voedingsspecialisten allemaal bepaald. In de samenwerking met de kok, Ze wordt daar binnen hun dieet wordt weer variatie gezocht. Dus je begrijpt dat het echt maatwerk is wat hier wordt geleverd. En opletten dat Robert Geesink af en toe toch stiekem naar de McDonald's rijdt? Hey, dat doet hij alleen als hij aan het eind op met een mooie trui om zijn schouders op het podium staat. Dan mag hij er wel tien eten. Dan krijgt hij van mij geld mee, ja. <lacht> Ja, het Knebel van uh, de ploeg uh, Gio. Is, is dat trouwens herkenbaar? De tour die verandert, professionaliseert? Ja, ja, zeker. Het wordt allemaal steeds professioneler. En het hele verhaal van Rabobank is toch alweer een stapje verder. dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Ploegen die eigen koks meenamen. Koks die dan in de restaurants van de hotels waar de renners verbleven uh, inbraken, echt. En uh, uh, ploegen ook die uh, eigen trucks meenemen. met, uh, met, uh, met kookmateriaal. Ja. Nou ja, dat zijn toch typisch een beetje de dingen die het veranderd zijn. En een hele mooi, een mooi verhaal eigenlijk uit de. Uit, de oudere tijd, de tijd van TVM, de beginjaren, Rob Harmeling, die vertelde me dat laatst, die vertelde dat uh, die ploeg in de tijd besloot om een uh, diëtist, een voedingsdeskundige mee te nemen, een hele aardige mevrouw uit Nederland, en uh, die schreef allerlei uh, voedingsrichtlijnen voor. De renners hadden gewoon honger, dus wat deed Kees Priem, de ploegleider, die stopte bij andere ploegleiders, dus van andere ploegen in de auto's, stopte die broodjes kaas en broodjes vlees, zodat de renners als ze echt honger hadden, even langs konden gaan om daar nog even wat te eten. Nou ja, dat, dat, dat zegt het wel allemaal wel. Ja, ik kan me trouwens ook nog te verhalen herinneren van Gertjan Teunissen die babyvoeding had uh, uit potjes zelf meegenomen. Ja, dat had hij volgens mij zelf bedacht, die babyvoeding ja, in de tijd. En, en ja, Teunissen was natuurlijk helemaal een freak op dat gebied. Uh, maar zo zul je altijd wel mensen hebben gehad die, uh, die hun eigen richtlijnen uh, hanteren. Komt uh, dat door, trouwens? Die vertelt dat hij sinds een jaar, sinds het moment dat duidelijk werd dat hij dat vervuilde vlees had gegeten, geen uh, kalfsvlees meer eet. Uh, er werd ja. gezegd dat hij eet helemaal geen vlees meer Maar het bleek uiteindelijk alleen om kalfsvlees te gaan. En uh, David Zabriskie, Amerikaan, goede tijdrijder uit het uh, verleden met name. Maar die rijdt nu ook weer de tour. Die heeft al gezegd uh, dat hij die als veganist tegenwoordig door het leven gaat. Ja. Dus die eet alleen maar noten en dat soort ja. uh, zooi. Uh, die eet niets ja. wat dierlijks is. Nee. Het, heel erg gek is het niet. Dat werd wel eens gezegd bij Contador. Ja, het zal maar wel. Maar um, uh, Knebel haalt het ook al even aan. Mexico. We hebben onlangs nog het geval in Mexico gehad met die voetballers. En er wordt wel degelijk van uitgegaan dat die positief zijn bevonden... door vervuild vlees wat ze gegeven Een Nederlandse mountainbiker uh, die vrijgesproken ja. is. Uh, dus, dus wat dat betreft is dat hele kleine verhaal is toch eigenlijk wel redelijk aannemelijk... Uh, ja, aan de andere kant weet je nooit wat renners doen. Nee. Uh, Quickstep was even in het, uh, in het nieuws uh, vanavond. Er zitten twee Nederlanders. Terp Terpstra, die kent iedereen natuurlijk. En Addy Engels werd ook wel even genoemd. Minder bekend misschien wel. Maar hij reed al wel negen Giro's En uh, dit, ja, dit wordt eigenlijk pas zijn tweede tour. En nog een opmerkelijk feitje. In elf jaar profbestaan boekte hij nog niet één overwinning. Verslaggever Paul Sanders zocht hem op. Let wel, nog voordat de politie een van de wagens van Quickstep in beslag nam. Annie ah, Engels, dit wordt je tweede Tour de France en jij wilde heel graag een tweede Tour de France rijden. Waarom eigenlijk? Omdat het gewoon uh, volgens mij de mooiste koers is om te rijden. Het is de, de grootste koers van het jaar, het is het grootste podium en uh, als, uh, als professioneel rijder wil je daar gewoon bij zijn. Je bent een Giro-veteraan, je hebt er negen gereden. Wat is het verschil met de Tour? De belangstelling, in ieder geval. Uh, de tour is nu nog niet begonnen. Negen jaar geleden was mijn laatste. Dus, ik herinner het me wel, maar het is toch eigenlijk een beetje weggestopt. Uh, het is lang geleden. Maar als je nu ziet uh, ja, hoe we hier nu zitten, een dag voor de stad in de Giro, uh, liggen we op vrijdagmiddag op ons bed. Of ze doen de voorstelling op vrijdag, dat kan ook. Maar daar hebben we geen persconferentie. Daar is uh, geen NMS-radio om een interviewtje te doen met mij. Dus uh, dat is al een groot verschil. Waarom heeft Quickstep je meegenomen? Gekke vraag misschien, maar weet je daar het antwoord op? Ja, daar weet ik wel het antwoord op. Uh, en misschien niet eens zo'n gekke vraag, want het is, het is mijn zevende jaar in de ploeg... en het is de eerste keer dat ik in, in, in deze ploeg naar de Tour ga. Dus. Maar uh, ze hebben mij meegenomen omdat ze een, een uitgebalanceerde ploeg willen. En uh, ja, als je net een rijtje zag, uh, zag zitten van renders... dan zijn het allemaal gewoon hele goede renders die allemaal uh, kunnen scoren hier in de Tour... En, uh, en het is ook gewoon nodig om iemand in de ploeg te hebben die, uh, die precies weet wat er van hem verwacht wordt. Die uh, zonder morren drinken gaat halen, mensen uit de wind houdt, uh, alles doet wat er van hem gevraagd wordt. En die uh, hier niet voor zijn eigen belang is. En ik, ik, ik denk zelf, en de ploeg heeft dat gelukkig ook gedacht, dat, uh, dat je gewoon zo iemand mee moet hebben. Er is echt geen plek voor eigen belang, ook niet voor een mooie etappeoverwinning. Of in ieder geval het proberen om een etappeoverwinning binnen te halen. Ja, dat, dat kan natuurlijk altijd, maar uh, met die ambitie zit ik hier op dit moment niet. Uh, we kijken van dag tot dag hoe het gaat, wat er van me verwacht wordt. Maar het kan best zijn dat de situaties voorvallen natuurlijk, dat, uh, ja, dat, dat die kans zich voordoet. En dan zal ik die kans proberen met twee handen aan te grijpen. Maar dat was, dat was in het Giro hetzelfde in de jaren met Bettini, was er ook een uitgesproken kopman. Maar ook dan heb ik in ontsnappingen gezeten, die kansen die, zijn er, uh, ja, die vallen uit de lucht eigenlijk. Maar... In eerste instantie is het, uh, het ploegbelang voor mij het belangrijkste. En uh, ja, als ze dat elke dag van me vragen, dan zal ik dat elke dag doen. Je bent prof sinds 2000, maar nog geen overwinning geboekt bij de profs. Gaat hij hier dit keer komen? Nou ja, met wat ik net gezegd heb, lijkt het zeer onwaarschijnlijk... dat hij uh, nu de komende drie weken gaat, uh, gaat komen. Alhoewel het natuurlijk een mooie binnenkomer zou zijn. Maar uh, nee, dan mag je gewoon... Uh, alles kan. Ik, ik zeg altijd, als je, kan, uh, of als je start kan je winnen. Zo simpel is het, maar het, het, het zou heel, heel verrassend en, en onwaarschijnlijk zijn. Is er een dag waar jij naar uitkijkt? Ja, uiteraard. En welke dag is dat? Dat, dat is de Champs-Élysées. <laughs> dat, uh, dat is een dag uh, waar denk ik elke renner naar uitkijkt. Zelfs als we uh, nog niet begonnen zijn. De vorige tour zat op de Westen niet in, dus ik, ik, dat gaat voor mij een primeur worden. Ik denk dat dat ook heel speciaal gaat zijn voor mij. Er zijn een heleboel Nederlanders hoor, op die berg. Ik heb van horen zeggen dat het een heel gezellige boel is die Engels gaat het, gaat het meemaken op die berg. En Gio, ja, dit vormt eigenlijk natuurlijk het overgrote deel van het peloton. Mannen die moeten water dragen. Absoluut hoor. Dat zijn uh, toch, uh, ja, laten we zeggen, het grootste deel van het peloton. Zijn inderdaad toch wel uh, de knechten. De mannen die moeten werken voor die paar mannen die nog een succesje kunnen halen in de Tour de France. Maar ja, dat is nou helemaal het leven van een wielrenner. En je hoort het aan die dan Engels. Hij vindt het mooi om ja. het te doen. Hij vindt het geweldig. Hij voelt zich weer als een veulen in de wei. En dat vind ik altijd wel mooi. Dat renners op die leeftijd, hè, want hij is al boven de 30, dat die dan nog steeds trek hebben in zo'n Tour de France. Ja, met hem veel Nederlanders dit jaar in de Tour. Twee ploegen zelfs, de Rabobank en van Can -Soleil. Eerst maar eens even die, die laatste. Uh, ja, ze gaan voor dagsuccessen, uh, denk ik. Hoe, ja. hoe, hoe, ach, hoe groot acht jij die kans? Er zit wel een kantje in hoor, dat ze eens een keer een, uh, in een goed slagje kunnen zitten en dat ze dan eens een keer een etappe kunnen pakken. En uh, ja, de ploeg heeft het natuurlijk bewezen in de Vuelta twee jaar geleden toen ze bij verrassing eigenlijk mochten meerijden. Burut Bozic won toen een sprintetappe. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk niet dat uh, de sprinters van vakantieverleider echt aan te pas zullen komen in deze tour. Want daarvoor is het geweld echt in die sprint veel te groot. Uh, als je kijkt, uh, Petaki de winnaar van de groene trui vorig jaar, Kevin is natuurlijk vorig jaar met uh, al zijn overwinningen, Tyler Farah, nou, noem je ze allemaal maar op. Iedereen is er. Tom Bonen, die vandaag ook wel weer zei dat hij weer vol wilde meesprinten. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze daar successen mee boeken. Maar, als ze eens een keer de mazzel hebben om in een vluchtgroep ja. te zitten. Thomas de Gent, die hele goede Belg, die toch ook al ja. eerder dit seizoen mooie dingen heeft laten zien. Johnny Hogeland, Wout Poels, Rob Ruig, noem ze maar op, Liebe Westra. Ja, het zijn allemaal renners die het kunnen. En die het uiteindelijk ook in een ontsnapping kunnen afmaken. Ja, en er een leuke koers van maken, kunnen maken op, op een dag. Ja, een beetje de manier waarop skil een aantal jaren geleden ja. ook die Tour de France reed. Alleen denk ik dat de renners die vakantie op dit moment in de ploeg heeft iets meer kansen hebben om als ze eens een keer in de kopgroep zitten, om daar successen in te boeken. Het zijn net iets ja, ge meer gelouterde renners, uh, renners ja. die iets meer afmakers zijn dan uh, de mannen van skil Shimano van een aantal jaren geleden. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd. En, en dan de, de strategie van de Rabobankploeg. ploeg. Daar ben ik toch altijd weer benieuwd naar. Het, het is, ik zal niet zeggen gokken, maar ze hebben de, de strategie opgebouwd rond Koptman Gezing. Is dat handig? Yeah. Het is niet, misschien niet zozeer handig. Het is vooral verstandig, denk ik, wat ze doen. Want uh, op het moment dat je een hele sterke klassementsman hebt... Ja, dan moet je gewoon die hele ploeg natuurlijk in dienst stellen van die klassementsman. En natuurlijk hoeven ze niet allemaal iedere dag, uh, iedere kilometer te rijden voor die Robert G. Sink. Uh, Lars Boom bijvoorbeeld uh, heeft toch zijn zinnen wel gezet, denk ik, op uh, een kansje ergens in deze eerste week. En uh, het zou zomaar kunnen dat hij na die ploegentijdrit... en op het moment dat we dan zo'n aankomst hebben gehad als morgen... aankomst die uh, even venijnig bergop gaat op het einde... Uh, de aankomsten verderop in deze eerste week uh, in Bretagne. De muur, de bretagne Cap verhel, noem het allemaal maar op. Ja. Dat zijn allemaal etappes waar eventueel een van de renners van Rabobank... als ze een goede ploegentijdrit rijden... misschien wel heel dicht in de buurt van die gele trui kan komen. En ik denk dat dat het doel is voor die eerste week. Maar ze zullen er niet alles op zetten. Zij zullen voornamelijk gaan uh, om het verdedigen van, uh, van de kansen van Robert Geesink. En dat betekent gewoon dat ze toch wel het kruid een beetje droog houden. Geldt voor iedereen, uh, ook grote mannen als Lars Boom dus ook grote mannen als Lars Boom. Maar Lars Boom weet dat hij in deze Tour geen grote man is, ja. dat het gewoon een van de knechten is van de Rabobank ploeg, uh, Een man die een goede tijdrit in de benen heeft, dat weet iedereen. Hij is een hele belangrijke schakel uh, overmorgen in die ploegentijdrit, want daar zal hij met name het levendeel van het werk moeten, moeten uh, verzorgen. Maar uh, ja, hij is in de Tour niet belangrijker dan, uh, dan de andere uh, goede knechten bij Rabobank. Zeg, en kan Gezink die rol aan? Ik weet het niet. Uh, dat is de grote vraag. Uh, we weten niet precies hoe hij er nou uh, uh, mentaal voor staat. Uh, de actie op het NK, kader is toch nog heel veel over gesproken. Dat hij demareerde op een gegeven moment in een kopgroep met vijf Rabomrenners uh, uh, erbij. En dat hij eigenlijk zijn eigen ploeg daar kapot reed. Ja. En Sterker nog, hij reed zijn eigen benen kapot uh, op dat moment. Beetje een vreemd verhaal. Uh, en iedereen had het erover. Het was wel een beetje erg druistig wat Robert Geesing daar deed. En misschien toch ook wel een teken van onzekerheid over de vorm voor de Tour. Ja, dat, ja. Dat, dat blijft gewoon de grote vraag. Ja, kan nou, die het aan of kan die het niet nee. aan de druk? Nou, uh, uh, laten we maar gaan luisteren, want hij gaf vanmiddag een, een persconferentie en uh, Steven Nalebout was erbij. Het leek even uit te draaien op een persconferentie over ditjes en datjes. Lawrence, je hebt je leggen, waarom je je vingers niet heeft? Een heel goede vraag. Ik just gewoon uh, een tour like this en ik weet het niet, het is een nieuwe. Maar het werd nog wel wat serieuzer, want het algemeen klassement van Robert Geesink is serious business. Well, ik denk, uh, those days, yeah, if you want to do the GC, the whole, the whole uh, tour is important and everyday can be, uh, can be uh, dangerous. But, uh, Geesink uh, heeft al vaker met het bijltje gehakt, aankomen in Frankrijk in die totale gekte van de Tour de France terechtkomen. Dat is nogal een contrast met hoe de afgelopen weken er voor hem uitzagen. Veel boven op een berg gezeten in, uh, in Zwitserland. Uh, gekeken hoe de wolken voorbij trokken. En uh, af en toe, of ja, elke dag een paar uur op de fiets natuurlijk. Zonder internet, uh, daarna de rest van de dag door zien te komen. En, uh, dus ja, je kunt erover nagaan wat ik allemaal meegemaakt de afgelopen dagen. Niet zo heel veel. Je hier het monnikenbestaan van Robert Geesink. Zo. Nou, dat valt natuurlijk nog wel mee. We waren met een leuke groep en uh, hebben ons wel, wel vermaakt. Maar uh, nou, het, zijn, uh, het zijn natuurlijk... Uh, ja, levendigere plekken te bedenken dan de top van de Bernina-pas in, uh, in Zwitserland. Ben jij iemand die op zoek is naar, uh, naar levendigheid, naar vertier en dat soort dingen? Mensen om je heen? Nee, deze periode niet zo. Straks dan, uh, als, als, de, ja, als de, de tour weer gedaan is, dan is het lekker om eventjes weer... Uh, een beetje de, de, ja, de, de, Dat de riem weer af kan en dat je wat, uh, wat relaxere uh, ja, leuke dingen kunt gaan doen. Maar... Uh, op dit moment uh, ben ik vooral aan het focussen en uh, denk ik uh, dat ik niet uh, de meest uh, gezellige man ben om mee in, de, in het café te gaan zitten. Want dan zal ik waarschijnlijk alleen maar water drinken. Dus uh, nee, dat komt na de tijd weer. Maar, vind je dat moeilijk um, om dat bestaan te leiden op weg naar de Tour de France? Uh, vind je het moeilijk om zo weinig mensen om je heen te zien uh, en om boven die berg te zitten en alleen maar naar de wolken te kunnen kijken? Of uh, vind je het juist ja wel fijn? Nee, nou, ik vind het op zich wel fijn. Ook... Uh, een periode zeg maar, tussen nee, zijn we dan direct doorgegaan. We hebben die Alpenritten verkend en daarna die hoogtestage. Uh, bij mij past dit heel erg goed. En we hadden een leuke groep, zoals ik al zei, om ons heen. Met, uh, met ook mannen die, in de tour, uh, ja, die voor mij heel erg belangrijk zijn in de tour. En het uh, is ook goed om uh, met die mannen op pad te zijn en, uh, en daar... Uh, ja, mee te spreken en uh, te kijken hoe het bij die mannen leeft. Gees, ik werd vandaag nog even herinnerd aan afgelopen zondag aan het uitstappen tijdens het Nederlands kampioenschap. Gees, ik benadrukte nog maar een keer dat alles nu in orde is. En toen ging het in die persconferentie al snel weer over de ronde van Frankrijk. It's a question voor Robert. Everybody is talking about Alberto and Andy. En and still when we look at your team, is probably one of the strongest in this tour. Het NK was dus een tegenvaller, maar Geesink kan vertrouwen putten uit de Dauphiné waar hij in het slotweekend tweede en derde werd. En ook de goede prestaties van de andere Rabo-renners moeten Geesink vertrouwen geven. Ja, nee, we hebben sowieso denk ik, het hele seizoen al we zijn een heel goed seizoen bezig als ploeg zijn. We hebben schitterende overwinningen, ook wat mooie verrassende overwinningen... maar uh, schitterende momenten gezien met Pieter in de Giro. Uh, die man in Zwitserland ook weer de afgelopen tijd... En dat zijn dingen. Ja, dat, dat, dat merk je gewoon. De hele ploeg trekt zich daaraan op. Dat is altijd lekker. En uh, we hebben, wat dat betreft, uh, wat ik al zeg, we zijn goed bezig. En, en, en ook, ook richting toe, denk ik dat we met, uh, met allemaal mannen zijn die verschrikkelijk goed in orde zijn. En dat is, uh, gaat zeker wel belangrijk zijn. Question voor Robert: You said you will try to do better than last year. En tot slot gaat het natuurlijk altijd over doelen. De Rabobankploeg ploeg is wat dat betreft traditioneel vrij voorzichtig. Het woord podium werd de afgelopen weken vermeden. Maar Gezing zelf omschrijft het zo. Ja, nou ja. Het logische antwoord is dat, dat, dat je het natuurlijk als sporter elke keer beter wil dan, uh, dan dat je het jaar ervoor gedaan hebt. En uh, daarmee zou ik heel tevreden zijn. Uh, wat ik al zei, die witte trui is natuurlijk uh, voor mij in, uh, in, uh, het laatste jaar dat ik daarvoor meestrijd. En, uh, en het zou een hele mooie, mooie bonus zijn. Maar vooral het belangrijkste is natuurlijk gewoon het klassement. En uh, daarin zo hoog mogelijk eindigen. Uh, ja, en, en dan mag, mag iedereen daar zelf een nummer op plakken. En, uh, laat, laat ik het even doen dan. Dan zeg ik, je kan volgens mij best voor het podium gaan. Ja, wat ik wel wil zeggen, dan, dan, dan, dan ga ik dat proberen dat waar te maken. En, uh, ik, ik hoop het ook dat ik dat kan. En, uh, ik ben ervan overtuigd dat ik uh, in zeer goede doen ben. En uh, het allerbeste gedaan heb wat ik had kunnen doen in de aanloop ernaartoe. Alle dagen, waar ik had het met mijn trainer uh, gisteren nog over... Uh, alle dagen hebben wij gewoon alle trainingen kunnen doen die we hadden willen doen. Dus ik nergens wat aan het ligt op dat gebied. En uh, nou, dan ga ik er ook vanuit dat, uh, dat het uiteindelijk uh, ja, goed genoeg gaat zijn in, in Frankrijk. Ik weet je is dat Je straalt als je daarover praat. Weet je dat? Ja, nou ja, het, het, het, uh, het, is, ook, het is ook best leuk om uh, in het grootste sportevenement... Uh, ja, in ieder geval op wielergebied uh, uh, voor de grootste Nederlandse ploeg als... als, als, als uh, ja als de mensen rennen te mogen gaan, uh, gaan starten. Dank u wel. Als er geen andere vragen zijn, dan bedanken we voor uw aandacht. Ja, dat was de persconferentie vandaag van, uh, van Rabobank. Met, met vooral Robert Geesink uh, natuurlijk, Gio. Gio, uh, help me eens even, want wij zitten op afstand. Uh, wij volgen dat wielrennen ook op afstand, minder dan jij. Maar, dus wij moeten afgaan op wat we horen. Tenminste, ik moet afgaan op wat ik hoor. Dan hoor ik Geesink zeggen, ja. uh, ik ben tevreden. Ik hoor uh, erg veel Erik Breukink, moet ik heel eerlijk zeggen. Het wordt niet gezegd van... De... <laughs> We gaan ervoor. We, we, ja. ik, ik, nee, maar ik, ik daarom was top. Breukink ook wel een goede klassementsrenner. Uh, ik denk dat ja, je nooit dat karakter killen. wel een beetje moet hebben. Ja, maar, ja, maar geen maar killer. toch moet je dat karakter een beetje hebben. Ja. Je moet rustig zijn. Ja. Je moet gewoon heel, heel, heel bescheiden blijven en dan uiteindelijk hopen maar dat je boven komt drijven ja. en dat het uiteindelijk wel een keer goed uitpakt. En ik ben het wel met je eens. Natuurlijk klinkt er niet echt de killer uit, uit Robert Geesing, net als bij Erik Breukink. Maar ja, zo zijn er wel veel meer hoor. Luister eens naar Cadel Evans. Nou moet ik eerlijk zeggen, oké, okay, die is een aantal keren tweede geworden in de ja. Tour. Dus dat, dat is misschien niet eens zo geweldig voorbeeld, al weg de Contador, daar hoor je ook geen geweldige uitspraken <laughs> van hoor. Het nee. zijn allemaal redelijk rustige bescheiden jongens en die roepen allemaal niet wij gaan de Tour de France okay. even winnen, want als ze dat doen dan worden ze genadeloos afgestraft. Ja. Ja. Nou ben ik gerustgesteld. Uh, uh, Gelukkig. Uh, ja, blijven de hoop houden natuurlijk, want het zou zo mooi zijn natuurlijk ook voor het Nederlands wielrennen om op zijn minst een keer een, een, een dag het geel ergens te zien. Uh, hoe schat jij de kans in? Ja, ja en, en dan hebben we het over het geel voor Geesink of nou, heb je het dan ja, over het geel voor nou, nou, de Nederlander nog... en de Tour? Nee, laat ik voorzichtig zijn. Een podiumplaats voor Geesink. Ja, dat zit er wel in. Die kans is er. Ik heb hem zelf in de prognoses op de vierde plek gezet. Maar dat is allemaal zo triviaal eigenlijk. Want wie staat dan op de derde plek? Vierde plek? Ja, wie staat op de eerste plek? Komt dat door? Tweede plek en die schlek. Ik denk dat dat ook gewoon bij de meeste mensen wel het podium is. En dan gaat het om die derde plek. Er is een poll geweest van L'Equipe. Toch de grootste Franse sportkrant. Van oudsher de organisator van de Tour de France. Daar mochten renners en ploegleiders stemmen op wie er op het op de podiumplekken terechtkwamen. kwamen daar stond Gezing gewoon keurig op de derde plek trouwens dus wat dat betreft uh, doet hij het gewoon goed uh, bij de ja. volgers in de Tour maar je kunt daar net zo goed Cadel Everts neerzetten je kunt Ivan Basso er neerzetten je kunt Samuel Sanchez er neerzetten misschien wel een verrassing hoor ze zijn er allemaal, wel Kreuziger uh, nou, noem ze allemaal maar op want we weten allemaal, ook al zijn we geen kender... ook al zijn we niet in direct volgen... de Tour is drie weken lang heel erg zwaar. Dus het kan al, inderdaad alle kanten op. Gio, dan beginnen we tot slot nog maar even. koffiedik kijken. Koffiedik, Wat heerlijk, toch? Dat is het mooie van sport... dat we het niet vooraf weten allemaal. Zeg, laten we het tot slot hebben over de eerste etappe morgen. Uh, geen proloog, maar een, een gewone etappe. Uh, laten we eens luisteren naar de directeur van de Tour... Christian Prudom. En in gesprek met onze verslaggever Jeroen Wilaert. Een jaar na de grand départ van Rotterdam is het vertrek bij de Passage du Goois een groot verschil. Christian Prudhomme weet dat, maar toch zegt hij: de zee is niet ver. Oui, mais mer loin. images du c'est quelque chose de magnifique. Het blijft een fantastisch beeld voor het oog van de wereld. De Goois, er is geen vergelijking. Het hoort ook bij de kennis van Frankrijk... met de Vendée, de vakantie, de kust. Erg mooi, met veel geschiedenis. De oorlog van de Vendée, vlak na de Franse revolutie. En ook de aankomst op de Mont des Alouettes. Extraordinairement esthétique en plus avec Vendée aussi au monde des Alouettes. Met de neutralisatie is het gevaar verdwenen op de Goua, zeker. Oui, on a retenu les leçons du passé. Ze hebben geleerd van het verleden. Wel mooi om de Marseillaise te horen. Maar c'est vrai que la cérémonie officielle d'ouverture du Tour de France avec la Marseillaise sur ce ça va assurément avoir beaucoup d'allure. Hij was verbaasd over het uitsluiten van Contador op de presentatie van donderdag in de arena van Le Puy du Fou. C'est un petit peu une telle brancard, très honnêtement. Et je pense tout le monde. Maintenant, il y a un effet de de stadium, d'arène. Uh, maar uh, zo gaat dat. Begint de, er één, dan volgt de, de rest. Prudhomme serenité, had meer fair play en verstand, de verstand de verwacht de, van, de, van het volk. Een bon si, Neemt de niet weg dat hij liever voor de, de, de tour de de een besluit de de over de, de, de, de, de zaak had gezien. Maar het is nu eenmaal zo. zo. Voilà, la situation est comme ça. Een peu fair play, een peu de retenue. Hij weet ook wel, wel dat zonder Contador er ook heisa was ontstaan. Het hangt er maar vanaf aan welke de kant van de, de terrein, grens je woont. Een tour sans Contador cause du bruit aussi. Ça dépend de quel côté des de frontières, mais il y en a quand même toujours. En pour la NOS, les Hollandais, pendant le tour On a eu un départ magnifique l'année dernière de Rotterdam. Robert Gessink is coureur d'avenir sans doute déjà du présent. Il était sixième du tour de France l'an passé. De Hollanders, is een, een mooie start de geweest de de de vorig de jaar. De Robert Geesink is een renner van de toekomst, nu al aanwezig. Geweldig de prestatie van het voorjaar in de ronde van Oman... met de Rabo-ploeg als meesters over de wind in het vlakke en Geesink als afmaker bergop. Mollema is ook heel goed. Dit jaar kan er eindelijk weer zijn eentje winnen. Gesink is voor. Molema, die een ancien vainqueur van Tour de l'Avenir... is heel erg merkbaar. Hij was heel goed op de Tour de Suisse. Ik denk dat dit jaar een coureur hollandais Enfin, een voor depuis uh, ou ans, hein, uh, à Arme, je crois, en 2004, que Peter een En een gele trui voor een Nederlander kan gebeuren, zegt pense, de tourbaas. Uh, uh, Lars Boom bijvoorbeeld, met zijn macht in de, de eerste week met een ploegentijdrit. Uh, Lars Boom... Is een puissance incroyable en die peut très semaine du Tour de France, à la faveur chrono par équipe, dans les premiers, voire porter le possible. Ja, dat zei de tour directeur Christian Prudhomme. Uh, ziet Geesink uh, uh, goed rijden en, en ziet Nederlanders toch, uh, Guillaume, een beetje wat we besproken hebben met kansjes op de gele trui. Ja, zeker. En zeker in die eerste week. Dus ja. uh, de dus Prudom heeft er ook verstand van, zullen we maar zeggen. <laughs> Hij heeft er ook verstand van. Oh. Net, als, net, net als onze mannen in Frankrijk zeggen. Uh, morgen dan wel even die etappen. Wat zijn daar de hebben, Want uh, ja, voor de tour totos en dat soort dingen, ja, het speelt allemaal mee. Daar wordt uh, flink over gedubt uh, morgen. Uh, die aankomst daar uh, in Les Herbiers. Dat ja, mensen denken van... Uh, het, het zou een aankomst kunnen zijn voor Philippe Gilbert. Het is twee kilometer klimmen. Maar ja, klimmen op de heuvelachtige manier. En uh, hij zou het moeten kunnen. Aan de andere kant wordt er ook weer gezegd, het is, die aankomst is weer te licht. Uh, waardoor de sprinters er misschien wel bij blijven. En waardoor misschien toch iemand als Thor Husshoff, hè, echt van die machtsprinters, dat die dan uiteindelijk gewoon uh, mee kunnen gaan sprinten om de overwinning. Dus uh, ook daar is wat uh, onzekerheid. Maar wie weet, misschien wel een mannetje als uh, Lars Bomas die gewoon even vol gas geeft. Je weet het nooit. Gio Lippens uh, in Frankrijk. Gio, heel veel plezier daar de komende drie weken. Samen natuurlijk met, uh, te volgen met onze uh, collega Steven Dalenbout, Sebastian Timmerman en Paul uh, de komende drie weken hier bij dan wordt het weer Radio Tour de Frans Heerlijk. Mm -hmm. mm -hmm. Nat just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we never stray.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 Je, tot slot Milo en you and me. En uh, dat betekent dan jij en ik. Over 2,5 week begint in de omgeving van Shanghai het WK Open Water zwemmen. Met een belangrijke Nederlandse troef, Lindsay Heister. Twee afstanden zwemt ze. De 10 kilometer, waarop ze zich kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. En de loodswaren, mag je wel zeggen. 25 kilometer, het ultieme zes uur lange gevecht tegen de elementen. En daarover vertelt Heister in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is misschien wel de meest heroïsche tak van zwemmen die er bestaat. Open water zwemmen met als langste afstand op het WK de 25 kilometer. Door de ogen en de gedachten van Lindsay Heister beleven we zo'n marathonrace. Ja, nou je duikt erin en dan is het eigenlijk zo dat... Uh, natuurlijk gaat er altijd één of twee of drie zemmers gaan voorop liggen. En dan gaat iedereen even rugkralzemmen om af te tasten. Wie gaat dat dan doen? Nou, ik zal het sowieso niet zijn de eerste paar uur. Dus ja, dat gaat gewoon eigenlijk heel rustig eraan toe. En uh, dan merk je, nou ik denk zo van, ja, vanaf vier, vijf uur... Gewoon dat, dan moet je wel echt gewoon uh, alert zijn. Uh, uh, dan kunnen er wel versnellingen gaan plaatsvinden. Of je kunt ze dus zelf gaan inzetten, hè? Marcel Wouda is de trainer van Lindsay Heister. Wat maakt haar eigenlijk zo geschikt voor het open water zwemmen? Uh, vooral haar, wi haar wilskracht, haar doorzettingsvermogen, haar talent... om gedurende lange tijd op een heel hoog maximaal niveau te zwemmen. En haar, haar inhoud. Ik denk dat dat haar, uh, ja, de, de, haar basis, basiscapaciteit, dat, dat is geweldig. Op een gegeven moment als je al een paar uur ligt te zwemmen met zulke hoge golven gaan, je armen gewoon echt raken gewoon heel vermoeid. Dus die, gaan gewoon, die raken gewoon echt stuk. Zout is wel echt, zoutwater wordt op een gegeven moment echt wel een, een factor die echt op je keel gaat werken en dat je gewoon heel erg dorst krijgt. En in het laatste uur kun je aan, kan ik aan niks anders denken dan aan mijn hersteldrankje, wat gewoon op dat moment zo lekker is gewoon. Ja, natuurlijk de standaard beesten in het water. Ja, de kwallen, dat is uh, bij mij een standaard onderwerp uh, waar mensen naar vragen. Uh, mentaal is het gewoon uh, natuurlijk een flinke uitputting... omdat je ook gewoon zo lang scherp moet zijn. En je komt echt in een soort trans terecht. En dan is het uh, gewoon uh, doorbeesten en doorgaan en doorbijten en uh, gewoon doorrammen. Uh, haar zwaktes is de eindsnelheid. Op het gebied van snelheid moet ze toch afzetten tegen de mensen vanuit het zwembad... Die uh, iets meer basissnelheid hebben. En daar, daar zijn we dus heel hard aan het werken. Maar dat is hartstikke. Iedere keer als je aantikt, is dat, het is gewoon zo'n fijn gevoel. Want je bent zo diep gegaan en dat je dat ook gewoon van jezelf vraagt en kan. Dat is dan wel uh, ben je daarna ook gewoon echt voldaan. Uh, vorig jaar was dat wel heel bijzonder omdat ik een emotie uh, had die ik nooit had verwacht. En dat was gewoon uh, dat ik heel emotioneel werd. Het was zo kapot, echt gewoon zo diep gegaan zo bijzonder. Daar vond ik echt, kijk ik nog steeds op terug dat het gewoon echt uh, ja, een hele mooie ervaring was dat je zo diep kunt gaan met jezelf. Ja, dat is wel heel bijzonder. Het is, het is een, pure, een pure sportverhaal. Het zwaarste van het zwaarste 25 kilometer in open water. Maar Lindsay Heister moet het vooral laten zien in Shanghai op de 10 kilometer. Daar kan ze zich kwalificeren voor de Olympische Spelen. En daar zijn dus ook de meeste zenuwen voor. Natuurlijk neemt dat wel druk en stress met zich mee, want er, staat, er hangt natuurlijk heel veel vanaf. En er staat heel veel op het spel en dit is waar je het allemaal voor doet. En als je het hier eh, niet op een bepaalde manier presteert, mocht het nou een top 10 zijn, of als je dat niet haalt een andere om een tweede kans te krijgen, dan is het natuurlijk, het gaat de wereld niet. Maar op dat moment wel natuurlijk, want dit is wel waar je leven op dit moment om draait. Het is heel moeilijk om te nu te voorspellen hoe die race gaat verlopen. Dat maakt het een lastige race. En uh, ze zal in staat moeten zijn om OS-kwalificatie te halen. En dan doet ze het heel goed dit jaar. En dan uh, voorgaan. Ja, goed. Ik uh, schrijf nu al in mijn broek als ik daaraan denk. Ja, ik vind het echt heel spannend, ja. Ja, de kansen van Lindsey Heister in, uh, in Shanghai. Daar ging het over in deze bijdrage van Edwin Cornelissen. We hadden het al eventjes met uh, Gio Lippers in Frankrijk... over klembuterol uh, in dat vlees en over Mexicaanse voetballers. Er waren er al vijf betrapt op het gebruik van klembuterol. Tenminste, er wordt vanuit gegaan. Bij nog eens vier Mexicaanse voetballers zijn nu sporen gevonden... van die verboden stof klembuterol... maakt het hoofd van de medische dienst van de Wereldvoetbalbond FIFA vandaag bekend. Namen worden nog niet vrijgegeven. Goed, dat betreft het allerlaatste sportnieuws op deze vrijdagavond... in de laatste normale langslijn deze komende drie weken. Want vanaf morgen is natuurlijk gewoon Radio Tour de France. Vanaf twee uur met Dionne de Graaf eerst en Tom van het Hek. En s'avonds om tien uur de avondetappe met Jeroen Stomphorst. Drie weken lang Radio Tour de France en de avondetappe op de, de plek van uh, Langs de Lijn. Zometeen met het ogenmorgen met Pieter van der Wielen. Veel plezier met hem.